Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Reizigersvereniging Rover heeft kritiek op de manier waarop vervoersorganisaties hebben ingespeeld op het winterse weer. Dennis had reizigers beter moeten informeren en spoorbeheerder ProRail had zich beter moeten voorbereiden, vindt Rover. ProRail zegt dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. Ook busbedrijven hebben volgens Rover steken laten vallen. De reizigersvereniging denkt dat er te weinig is nagedacht over oplossingen bij slechte weersomstandigheden. Rover roept alle vervoersorganisaties op na te denken over hoe dit soort problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. DNS geeft ook voor de komende dag een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en de treinen die rijden stoppen op alle stations. De komende dag gaan er weer beperkt Eurostar-treinen rijden door de kanaaltunnel. Vanaf half negen kunnen mensen die een kaartje hadden voor afgelopen zaterdag of zondag alsnog door de tunnel. Andere passagiers moeten nog wachten. De Eurostar-treinen tussen Londen, Parijs en Brussel hebben sinds vrijdagavond door technische problemen stilgestaan. Tienduizenden reizigers zijn gedupeerd. De Russische autoriteiten sluiten voor oud-jaar 2700 nachtclubs. Volgens de Russische persbureau Interfax heeft de brandweer na de brand in een club in Perm waarbij 145 doden vielen, overal controles gehouden in nachtclubs. In totaal werden er zo'n 15.000 gecontroleerd. 2700 panden voldeden niet aan de veiligheidseisen. Die moeten voorlopig vijf dagen dicht. De rechter bepaalt of ze definitief gesloten blijven. In de club in Perm was van alles mis. Het interieur van de nachtclub was zo brandbaar... dat toen er wat misging met het afsteken van vuurwerk... de zaak binnen de kortst mogelijke tijd in lichterlaaien stond. De Argentijn Lionel Messi is verkozen tot beste voetballer van de wereld. De 22-jarige aanvaller van Barcelona en Argentinië won de verkiezing met overmacht. Hij kreeg drie keer zoveel punten van de bondscoaches en aanvoerders van nationale elftallen als Cristiano Ronaldo van Real Madrid. De Braziliaan werd vorig jaar tot beste van de wereld gekozen. Het weer, bewolkt van tijd tot tijd sneeuw, lichte nachtvorst, ook overdag sneeuw, vooral in het zuiden...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 Cause everybody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 Hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, so is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar Winterste50.nl. Bekijk de complete hitlijst en luister in de laatste week van het jaar naar De Winterse 50.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 Bye.